Minister Kamp is begonnen met een zwarte lijst van malafide uitzendbureaus... die bijvoorbeeld met illegale werken of belasting ontduiken. Er komt een speciaal team voor en er wordt een landelijk meldpunt ingesteld. De inspectie gaat ook samenwerken met andere landen, zoals Polen. Volgens Kamp zijn er duizenden malafide uitzendbureaus. Een cruciaal document in de zaak Tristan van der Vlis is definitief niet terug te vinden... Van der Vlis schoot in april in Alva aan de Rijn zes mensen dood en zichzelf. Het vermiste bestand had duidelijk moeten maken... of de politieman die hem een wapenvergunning verleende... wist van de psychische problemen van Van der Vlis. Die was behandeld voor depressiviteit. Pas als de verbouwing van het Stedelijk Museum in Amsterdam klaar is, als het goed is komende zomer, komt er een onderzoek naar het hele project. Dan wordt bekeken waarom de verbouwing drie jaar langer duurde dan gepland en 20 miljoen euro meer heeft gekost dan begroot. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil nu al een onderzoek, maar daarvoor is geen meerderheid. Het Stedelijk Museum is al acht en een half jaar dicht. Het weer... Vannacht eerst droog, tegen de ochtend gaat het regenen... en morgen is het grijs en regenachtig. Het wordt een graad of negen. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met nog files op de Ring Amsterdam. De A10 tussen Oud-Zuid en amsterdam Park. Drie kilometer door een ongeluk en er zijn twee rijstroken afgesloten... Op de A13 richting Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Delft-Zuid. Daar is de linkerreis ook dicht en er staat inmiddels 4 kilometer. Op de A28, richting Groningen, staat ook nog 4 kilometer tussen Assen Noord en Vries. En op de A44, daar staat richting Wassenaar door een ongeluk tussen Sassenheim en Leiden nog 5 kilometer.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 Goedenavond, geen kunststof, een uitzending van Langs de Lijn. In twee delen, tot 11 uur. Het eerste deel tot 9 uur en dan nog een keer van 10 tot 11. De Europa League staat centraal. Later op de avond leg je Wasjo tegen PSV. Eh, dat duel gaat eigenlijk nergens meer over. Maar het duel tussen Malmö tegen AZ. Malmö en AZ wel. Winst zou prettig zijn voor de Alkmaars. En de verslaggevers die het u gaan vertellen hoe het afloopt... zijn Ronald van der Geer en Bas Tichle. Juist, 0-0 is het bij Malmö AZ. Zes minuten staan er op de klok. AZ weet dat het vanavond zich uh, zou kunnen plaatsen voor de volgende ronde als AZ in Zweden wint. En uh, de concurrent voor plaats 2, Austria, zou verliezen in Oekraïne van Metallies. Dat kan natuurlijk allemaal maar zo. En dan is AZ gewoon uh, ja, door naar de volgende ronde. Dat wat men in Alkmaar zo graag wil. Een paar personele probleempjes. Eigenlijk uh, geen verrassing meer. Mooi Sander, toch veel last van een spierblessure. En hij kan niet spelen, wordt vervangen achterin door Klavan. ...op het middenveld Wermbloom geschorst. Dat is natuurlijk al wat langer bekend en hij wordt vervangen door Valkenburg. Opgeteld dus bij de absentie die al wat langer daar zijn van bijvoorbeeld Marcelis van Maarten Martens. Kun je toch zeggen dat AZ vanavond eigenlijk toch zeker vier gegarandeerde basisspelers mist. En daarmee dus de klus zal moeten klaren. Maar met dat elftal waar zo hier en daar dus, dus iemand ontbreekt wel gewoon aan kop staat in de eredivisie. En men start hier in de wetenschap dat de eerste wedstrijd tegen Malmö in, in Alkmaar, dat was toen de aftrap van deze Europese campagne, althans van de groepsfase van de Europa League, niet echt een probleem heeft opgeleverd. Het werd toen 4-1 voor AZ en die uitslag had nog veel en veel hoger kunnen uitvallen. Dus er zijn allerlei ingrediënten aanwezig om er een leuke voetbalavond van te maken. Met uiteindelijk juichende Alkmaarders aan het einde van de rit. Als dat nu even rond speelt Achterin de twee centrale verdedigers. Klavan aan de linkerkant weer terug naar Viergever. Voor de beide doelen is eigenlijk nog niets gebeurd. Balbezit weer voor Viergever die dan nu zeg maar aan de rechterkant centraal achterin uitkomt. Klavan komt aan de linkerzijde uit, krijgt daar nu de bal. En kijkt en kijkt en ziet dan vervolgens op het middenveld wel mensen aanspeelbaar. Elm is daar natuurlijk zeg maar, de laatst overgebleven normale naam. Hoewel aan Maher zijn we inmiddels gewend. Nu bijna een risicootje veel van Clavan die de bal in de middencirkel dreigt te voorspelen. Maar hem uiteindelijk toch bij 4 geven krijgt. En zo loopt de AZ-aanval verder via Rijnen. De rechte vleugelverdediger. En dit is helemaal geen gekke bal. Die naar voren gaat. Maar daar niet op waarde wordt geschat door Berends Die probeert hem wel aan te nemen in het strafschopgebied, Maar doet dat eigenlijk net niet goed genoeg. Het uitverdedigen van Malmö. In een goed deels leeg stadion trouwens in Zweden na ruim 8 minuten. Er kunnen er 24.000 in, maar die zitten er dus belangen na niet. Als de linksachter Ricardinho de bal naar voren schuift... Richting de az held, maar daar wordt hij gewoon weer opgevangen door Elm. Elm gaat nu een aardige steekbal geven, bedoeld voor Maher, of voor Holmen is dat. Maar Holmen verliest de bal aan een van de spelers van Malmö. En dan mogen de Zweden, zowaar, als de bal iets over de middenlijn komt, iets gaan bedenken. Maar daar slagen ze niet in, besluiteloosheid is troef. En dus neemt de AZ via Brad Holmen het balbezit weer over. Volkenburg wordt in de middencirkel nog wat opgejaagd. En uiteindelijk is daar de betrekkelijke rust achterin bij Klavan. Klavan, meter of tien voor de middenlijn. Kan die naar voren, dat zou wel kunnen, maar het levert te veel risico op. En dus gaat de bal breed naar Rijnen, die ter hoogte van de middenlijn nu de bal kan ontvangen. Maar bezoek krijgt van Larsson, een van de twee spitsen bij de Zweden. Vrij traditioneel, zoals altijd. Op zijn Engels de spitsen, of de Zweedse ploegen, 4-4-2. En het bal bezit nu voor Malmö, omdat de opbouw van AZ aan de rechterkant stokt. Balverlies, een lange slinger van achteruit. En dan maar hopen dat Larsson in dit geval langs de tegenstander komt. Het publiek maakt wat... Misbaar, omdat men vindt dat Larsson daar wordt vastgehouden door Rijne, de scheidsrechter. En dat is vandaag een Noord-Ier. Courtney ziet daar geen overtreding in. En dat betekent dat AZ de bal gewoon weer terug heeft. Het van Beek was uh, duidelijk hoe Malmö speelt. Vertelde hij gisteren tijdens de persconferentie. Dat interesseert me niet. Ik weet wel hoe wij gaan spelen. Namelijk zeer dominant. We gaan een doelpunt maken en we gaan die overwinning eruit slepen. Het was uh, taal waarmee hij uh, in uh, Zweden natuurlijk weer geen vrienden maakte. Uh, iets wat arrogant werd hij afgeschilderd in de Zweedse pers. Maar daar heeft Verbeek Maling aan. Hij ziet zijn ploeg nu wel enige dominantie uitstralen in de eerste 10 minuten van dit duel. Bij nog altijd die 0-0 stand als Rijn er zich ook maar eens inschakelt. Van rechts naar binnen komt. Op de helft is Van Malmö. Hij door naar buiten. Daar is Roy Berends, zo van het strafsomgebied. in plaats van een hoge voorzet geeft hij een lage voorzet die door Malmö verdedigd kan worden. Maar weer even zo snel door AZ kan worden teruggebracht richting het strafsomgebied En dan is er echt even rust bij Dalien. De doelman van Malmö, omdat op het moment dat Asset de bal weer richting het stadsgebied van de Zweden speelt, heldt hij door buitenspel staat. Het is voor de Zweden natuurlijk zo dat de competitie in Zweden al afgelopen is. Dat is nou eenmaal een zomercompetitie, begint in het voorjaar en eindigt in het najaar, een maand geleden alweer. Malmo is vierde geworden in Zweden. Dat betekent dat er eigenlijk ook al een maand niet meer gevoetbald is. Behalve nog twee postjes voor de Europa League. Je kan zeggen, dan is iedereen fris en fit. Je kan ook zeggen, je bent je ritme totaal kwijt. En dat zou voor AZ dan een voordeel moeten zijn. Elf minuten gespeeld, 0-0 stand. AZ uh, probeert te verdedigen daar waar Malmo wil aanvallen. Dat verdedigen lukt. Er is een onderschepping. Maher heeft de bal. Aan de linkerkant van het veld komt nu Holmen mee. Die krijgt de bal, draait naar binnen toe. Elt hij door. Er moet een 1-2 komen eigenlijk tussen de Amerikanen en Australië. Maar die 1-2 komt er niet. Maltidor heeft te veel tijd nodig om de bal weer terug bij Holmen te brengen. En moet uiteindelijk terugspelen. Zo ligt de bal weer aan de voeten van Rijnen. De Zweden lopen vooral in de weg in de eerste 11 minuten. Laat ook het initiatief aan AZ. Misschien ook niet zo gek als je ziet dat Malmö nog geen punt heeft gehaald in deze groepsfase van de Europa League. En met 13 doelpunten de meest gepasseerde defensie heeft over alle pools in de Europa League tot nu toe. En slechts ze vier keer scoren. Wat dat betreft zijn de cijfers van AZ natuurlijk veel beter. En komt daar een doelpunt aan als daar een kans komt voor Maher. Die in het Zassumgebied wel gevonden wordt. Maar u hoort het fluitsignaal en dat volgt dan weer logischerwijze op een vlagsignaal als het gaat om buitenspel. En ik denk dat uh, de arbitrage uit Noord-Ierland in dit geval gelijk heeft. Die bal van Maher richting Maher lang onderweg was. En dat de kleine middenvelder van AZ inderdaad buitenspel stond. Dus blijft het uh, na twaalf minuten nog wachten op de eerste echte grote kans voor de Altmaarse ploeg. En is het nog altijd nul er komt een uh, vrij schop dus aan voor de Zweden. Die bal die ligt een paar meter buiten het strafschopgebied. De doelman Johan Dalin, 25 jaar keeper met uh, Theo Jansen-achtige armen. Daar zitten nogal wat uh, stickertjes op. Die kan de bal een slinger naar voren geven. Daar wordt hij door AZ uitverdedigd. Met een ingooi voor de Zweden aan de linkerkant tot gevolg. En eigenlijk voor het eerst in deze wedstrijd schuift Malmö dan met bijna alle veldspelers op op de helft van AZ. Dat probeert nu korter op te zitten, korter te dekken. Rijden doet dat iets te letterlijk, geeft zijn tegenstander een duw. En dat betekent een Zweedse vrije schop. Halverwege de AZ-held vanaf de linkerkant na 12,5 minuut. Dan nou, is er wel wat lengte bij Jansson en Andersson, de centrale verdediger. Ze gaat er ook aandacht uit naar Larsson. Een van de twee spitsen, zes goals gemaakt in de competitie. Dus een man waar je misschien wel op moet letten. Als je speelt tegen Malmö, duurt het ook van lang voordat die bal wordt genomen vanaf de linkerkant. En ja, er is wel wat lengte hoor in dat elftal van Malmö. Zo'n standaard situatie biedt dan altijd uitkomst natuurlijk als je voetballend niet komt. De bal komt inderdaad voor de goal van AZ. Er volgt vervolgens een kopballetje van de routinier Daniel Andersson. Maar terecht in de handen van Esteban die dan ook zijn eerste klusje achter de wielen heeft na 13 minuten bij Malmö AZ. Aan de rechterkant van het veld heeft Rijnen de bal inmiddels alweer. En wil AZ zo snel mogelijk naar voren? Berends... Spurt de diepte in maar bedenkt zich. Het is een soort schijnbeweging zonder dat de bal komt. Die bal gaat namelijk de andere kant op en ligt aan de voeten van Viergever. Die 10 meter voor de middenlijn staat en denkt wat nu eigenlijk nog gedaan. Klavan aangespeeld aan de linkerkant van het veld. De bal er even tussen via Holmen teruggekaatst naar Klavan. Pals is eigenlijk zoals altijd doorgelopen. Dat betekent dat Klavan nu aan een soort linksback de bal tussen drie Zweden door moet steken naar het centrum. Dat oogt allemaal erg gevaarlijk hoe AZ probeert op te bouwen. Dan verspeelt Holmen de bal en dan is Leiden in last en kunnen de Zweden komen met drie, vier, vijf mensen. Maar duurt het lang voordat Raneki de boomlange 1,96 meter lange spits van de Zweden, de bal onder controle heeft. En hem mee kan geven aan Ploeg van Houten. En komt er vervolgens een vervolg naar de linkerzijde waar de honden helemaal geen brood van lusten. Zwakke passing, AZ neemt weer over. Via Roy Berends draait even om uh, richting de middellijn. Uh, speelt de bal vrij richting Elm in de middencirkel. Die houden hem eens even aan de voet. Spelen natuurlijk tegen zijn landgenoten. En uiteindelijk nu uh, Valkenburg gevonden aan de rechterkant. Die komt uh, naar binnen richting het uh, strafschopgebied, Gaat dan de combinatie zoeken? Nee. Eltidoor neemt aan. Gaat niet voor de combinatie. En loopt zich uiteindelijk in al zijn onhandigheid vast op uh, de rand van het strafschopgebied Op de twee centrale verdedigers. De jonge Jansson en de oude Andersson. Dan probeert Malme razendsnel uit te verdedigen. En uh, zelfs iets aanvallends te bedenken. Maar in al die aanvallende driften wordt er weer een overtreding gemaakt. Heeft AZ inmiddels vanaf de middellijn de vrije trap genomen. En gaat hier een verstelling komen van Palsen. Palsen vanaf links met een voorzet. Die lang onderweg is. En uiteindelijk, ja, toch wel wat curieus. Door Dalien over de achterlijn wordt uh, getikt. Waar ik denk. Ken die vangen, Jochie? Ja, het leek maar toch niet zo'n ongelooflijk moeilijke bal. Keeper kan ook gewoon met de tweede paal vangen. Maar blijkbaar heeft hij geen idee wat er om hem heen gebeurt. En schrikt hij zo van de aanwezigheid van in dit geval een van zijn eigen verdedigers. Dat hij de bal stompt en hem zo verkeerd raakt dat hij een hoekschop weggeeft. Buitenkansje voor AZ. Eltidoor, Paulsen zijn mee. En zij niet alleen. Daar staat Klavan ook in het strafvolgebied. Reinen. Dat zijn toch jongens die lengte meenemen op de hoekschop van Elm. Het wordt een uitdraaiende bal. Die bal wordt bij de eerste paal weggekopt. Indraaiend kan die er in één keer in. Dat weten we bij Elmen inmiddels ook. Maar deze is niet goed genomen. En wordt uitverdedigd door Malmö. Wel opgevangen weer door AZ. Nog eigenlijk de van de middenlijn. Maar omdat de Zweden meteen goed druk zetten. En met veel mensen zo snel mogelijk eruit komen. Moet die bal terug naar Esteban. De doelman van AZ die behalve een vangballetje Toch eigenlijk ook niet zo gek veel te doen heeft gehad in dat eerste kwartier. metalist Austria Wien. De andere wedstrijd in deze pool is ook na een kwartier nog. Net als hier 0-0. Er zit spanning er in deze pool uh, nog steeds wel op. AZ probeert het nu met een steekbal tussen de linies door. En zo een schot van Erik Valkenburg, als hij gevonden wordt aan de linkerkant van het strafstopgebied. Paulsen of Klavan, een van die twee gaf die paas. Valkenburg neemt aan en schiet dan. Het is in een moeilijke positie, maar uh, do door een blessure geplaagde middenvelder dit seizoen. En lang dus niet altijd basisspeler die uh, denkt, nou ja, ik ga het maar eens proberen. Er was weinig hulp voorin. De bal zeilt hoog over de goal van Malmö. Dat geeft dus de onzekere Johan Dali de kans om een doeltrap te nemen. Die doeltrap komt terecht zo rond de middenlijn en wordt uiteindelijk weer overgenomen door Asset. De bal bezit met een moeilijke bal nu terug van Valkenburg De bal valt eigenlijk een beetje tussen de twee centrale verdedigers in. Die laten hem, omdat er geen Zweden in de buurt staan, maar lopen voor de doelman Esteban en zo komt die bal dan uiteindelijk via Esterman weer voor de voeten van Elm. Die zich even laat zakken tussen zijn twee centrale mensen. Dan waait het Klavan uit naar de zijkant. En geeft Paulsen meteen de gelegenheid om de diepte in te lopen. Nu probeert AZ over op te bouwen via de andere kant en leidt het daar balverlies. Dat betekent dat de Zweden overnemen en het balbezit voor Jansson is. En het zoeken, maar het storen bovendien van Eltidoor. Tidor. Die doet dat goed Amerikaans, zet nu druk. En dat betekent dat het opbouwen voor Malmö lastig is. Er komt een diepe bal, dan gaat Jansson naar de grond. Het publiek schreeuwt voor de zoveelste keer om een vrije schot... na een vermeende overtreding van viergever. Die was er denk ik ook niet te zien. Scheidsrechter is dat opnieuw met me eens. Dat zou wel een hele grote scheidsrechter kunnen worden. 17 minuten gespeeld, de wedstrijd gaat gewoon door. 0-0 nog. In Malmö, daar waar Ajax en Feyenoord ook al een keer op bezoek waren... waar Ajax die, uh, niet verder kwam dan een 1-0 nederlaag. Dat was in 87. Feyenoord 1-1 speelde. Doep het van Peter Peterson. En uh, AZ kan wat dat betreft dus geschiedenis schrijven. Als het uh, vanavond weet te winnen, sowieso doorbreekt het dan hun eigen negatieve reeks. Want sinds 2007, het mag inmiddels bekend zijn, 14 wedstrijden op rij in uh, Europese uitwedstrijden. Geen overwinning. Daar moet een einde aan komen in uh, juist dit uh, Malmö. En dat lijkt op papier zo gemakkelijk, waren het niet, dat uh, AZ af en toe slordig is, nonchalant is. En Malmö daar tot nu toe nog niet van weet te profiteren. Maar zie je bijvoorbeeld de wedstrijd tegen Auster Wien toen ook een simpele 2-0 voorsprong. Maar in de tweede helft ook weer weggegeven. Wat dat betreft loopt het ook de spelers Europees uit. Blijkbaar toch dun door de broek. Je had het net over Ajax. Dat is uh, gek, want we hadden het al 17 minuten niet over Ajax gehad deze week. Dat is merkbaar. Maar kort hè? Ja, heel kort. Uh, nou, die wedstrijd die je noemde was leuk. Dat was natuurlijk het jaar dat Ajax de Roma Cup 2 won in 87. Toen ze in de kwartfinale tegen Malmö speelden. Een wedstrijd die hier gespeeld is. En tien dagen moet worden uitgesteld vanwege een ongelooflijk pak sneeuw. Er was geen beginnen aan. En toen hebben ze gezegd, nou dat doen we dan later nog maar een keer. Zodat Ajax uiteindelijk met vrolijke gevoelens zal terugdenken aan dat duel. Ondanks de 1-0-2 Maar dat werd thuis weer goed gemaakt. Het balbezit voor Malmeu. Of voor AZ moet ik zeggen. Aan de rechterkant. Rijnen, Paast is er beweging. Die is er bij Maher. Die kopt door. Maar naar wie? Naar zichzelf. Dan moet je wel heel snel zijn. Dat is hij dan uiteindelijk ook niet. De balverlies en het uitverderen van Ricardinho. Een Braziliaan die linksback staat bij de Zweden. Een schotje van... Uh... Valkenburg, en meer hebben we eigenlijk in de eerste 20 minuten nog niet mogen noteren. Wat betreft Malmeu AZ, oftewel de opwinding is ver te zoeken, hoewel er nu wel wat opwinding is op de tribunes. Omdat men fluit voor Roy Berens, die ze namelijk even bij gaan zitten, heeft een tikje gekregen van een van de spelers van Malmeu. Gaat nu zelf buiten de lijnen zitten, dat had hij toch niet gedaan. Kan toch lekker even die verzorging laten komen. En dan optimaal profiteren van het feit dat je even binnen dat veld kan blijven. Kan er misschien ook even wat overleg plaatsvinden. Nu ligt hij er buiten. En is AZ dus met 10 tegen 11 van Malmö. En is de verzorger lang onderweg. Want hij ligt helemaal aan de andere kant. Balbezit voor Malmö. Ranegi gaat schieten. En dat doet hij niet zo gek. Dat doet hij helemaal niet zo gek. Een meter naast. Ik vertelde het al. lange spits. Deze jongen die in augustus kwam. Van FC Hekken. Een andere ploeg uit de... Zweedse competitie. Het is natuurlijk dus gek dat je een zomercompetitie hebt. Maar ja, de transfer deadline en window gaat nou eenmaal open in augustus. Dat is in Zweden niet anders. Dus je kan twintig wedstrijden voor de ene ploeg spelen. En vervolgens in augustus naar een andere club gaan. En daar dan nog zeven wedstrijden meedoen op het laatst. Dat is dus deze jongen gebeurd. In die zeven wedstrijden heeft hij nog drie goals gemaakt. Maar hij geldt als de duurste binnenlandse transfer in Zweden ooit. Deze man van hekken overgekomen die dus zo even schoot, Matthias Ranegi, Die ook nog... Uh... Vijf wedstrijden voor van Goa heeft gespeeld. Ja. Maar dit uh, geheel terzijde. Heel veel blessures toen. Ja, nog één uh, doelpunt heeft gemaakt zelfs. Dus uh, nog even aangeschurkt heeft tegen de Nederlandse competitie. Reinen is in balbezit namens AZ. Gaat uh, de middenlijn over. Speelt vervolgens uh, naar de rechterkant. Daar waar Maher zich even ophoudt. En dan kijken we. En dan ligt Berens toch nog altijd op de grond. En lijkt het toch allemaal wat ernstiger dan dat het in eerste instantie uh, leek. van en Viergever spelen elkaar achterin even de bal toe. Uiteindelijk gaat het dan naar voren naar Elty door. Die dan wat balvaster zou moeten zijn. Als dat hij nu is, maar er wordt een overtreding door Jansson op hem gemaakt. Dan is er een ook van terreinwinst voor AZ. En mag het een meter of tien over de middellijn in de as van het veld een vrije trap nemen. Nog meer personele problemen zou AZ wel heel kwalijk uitkomen. Terwijl de Alkmaar dus nu wel via Palsen in de aanval gaan. Maar de onderschepping uiteindelijk komt via Vincent. De Deense rechtervleugelverdediger, 35 jaar oud. Een ervaren rechtsback die glijdt de bal over de zijlijn. AZ vindt dan wel grappig om te zien dat met een man meer of met een man minder of niet, het maakt niet uit. Als je de bal hebt, wil je naar voren. Nu Holmen aardige beweging en de schot dat van richting wordt veranderd door Eltidoor. Je mag het een kopbal noemen, maar wat er eigenlijk gebeurt is dat Holmen schiet volle kracht en dat Eltidoor in de baan van het schot staat en net niet op tijd zijn hoofd kan intrekken en eigenlijk vol tegen zijn koker wordt geschoten door zijn ploeggenoot. Maar om die reden nog bijna de bal erin kopt ook, dan zou die denk ik wel buiten spel hebben gestaan. Uh, hij is er ook even bij gaan zitten Eltidoor, want de bal kwam hard aan. Het zou wel een wereldgoal geweest zijn als hij hem zou hebben gemaakt. Ja, absoluut. Maar uh, ik, zoals ik zei, ik denk dat hij buiten spel had gestaan ook nog dan. Ik zag net een herhaaldje voorbij flitsen. Maar goed, het gaat met Elty door weer. Het is uh, gek genoeg het uh, grootste doelgevaar van de afgelopen tien minuten. En dat valt tegen voor een ploeg die uh, dominant wil voetballen... en eigenlijk snel aan alle onzekerheid een einde wil maken. Maar goed, Malme heeft eigenlijk niks te verliezen en speelt wat dat betreft onbevangen. Nu balverlies van Malmö en de uitbraak via El Tidor van AZ. Randstras op gebied. El Tidor speelt in de as van het veld. Vervolgens de komende man aan, dat is Valkenburg. Maar Valkenburg speelt de bal hoog over de goal van Malmö. Dan is het het tweede nou, halve kansje dat er gecreëerd wordt door AZ. Snel dus het omschakelen naar balverlies van Malmö. Dan moet El Tidor even wachten. En raakt Valkenburg die bal echt volledig verkeerd. Zodat hij hoog gaat in de ballenvanger achter de goal. 22 minuten gespeeld. Malmö 0, AZ 0. En problemen dus voor Berens die niet verder kan. En dat betekent dat Charlisson Benschop bij AZ in het elftal moet komen al heel vroeg in de wedstrijd om hem te vervangen. Dat is een flinke tegenvaller al vroeg in het duel. Benschop voor Berens is de wissel die noodgedwongen moet plaatsvinden en wordt uitgevoerd door Gertjan Verbeek. Die dan weet dat de spoeling wel erg dun wordt op deze manier. We hebben dat eerder gezegd. Geen Moissander, geen Wernbloom. En als je het wat wil doortrekken geen Marcellis. En geen Ma Maarten Martens. En dus nu ook geen Berends meer. Balbezit voor de Zweden. Die willen uitbreken via Daniel Larsson. Veldduel duel met geven. Dit keer blijft Larsson voor de verandering is op de been. Ranegi voor het doel. Daar gaat hij ook de bal naartoe. Maar die ziet hem over zich heen komen. En dan moet je toch echt een hoge voorzet geven. hoor. wil je over deze bonk van twee meter spits heen schieten. Maar het is er gelukt. En betekent dat AZ de bal weer heeft. Op het weekend speelt AZ tegen Herenveen, Dat is een hartstikke belangrijke wedstrijd. Dat is ook een grote wedstrijd. Dat was ook een wedstrijd waar Roy Berends toch wel met enig enthousiasme naar zou hebben uitgekeken. Omdat het nou eenmaal ergens een oude ploeg is. Maar uh, het lijkt er dan toch op dat als die blessure niet meevalt, dat er gepuzzeld zal moeten worden door Gertjan van Beek komend weekend. Daar is Malmö weer, alsof het bloed ruikt. Het is kappen, draaien, het is vrijspelen, nog een man vrijspelen. En nu wordt er geschoten en dat schot wordt uiteindelijk geblokt door Viergever. En de man die uh, schiet is uh, een van de middenvelders van uh, de Zweedse ploeg, Doedemas, de linkermiddenvelder. Die aan die linkerkant begint en vervolgens Janens Slalom begint op de strafschoplijn van het strafschopgebied. De 16-meter-lijn. Uiteindelijk schiet dus op de benen van Valkenburg. Dat blijft staan. Dat is een corner voor Manneur. Ja, dat uh, is het zeker. Dat betekent dat de AZ eigenlijk voor het is in deze wedstrijd. Met alle hens aan dek uh, moet staan. Achterin 24 minuten gespeeld. Een 0 -0 het 0-0 stand. De bal komt wel heel ver. Voorbij de tweede paal wordt uh, gekopt door Ranegie. Die wil dat althans. Dat lukt niet. Opnieuw ingebracht. Uitverdedigd dan weer door Benschop. Of Paulsen is dat geweest. En dan probeert Valkenburg wel bij die bal te komen. Maar dat is onbegonnen werk. Die komt eigenlijk parkeren de post via de middenlijn weer terug. Ranegi kopt dit keer door, maar heeft geen idee waar naartoe. En dan zegt Elm tegen de doelman: kom maar, want je hebt alle tijd om rustig de bal op te vangen. En dat doet Esteban dan ook. En dat doet hij dus na 24 minuten ruim 0-0. Malmö tegen AZ en dan even snel kijken op de monitor wat de tussenstand is bij metalist Austria Wien. Oh, daar is het 1-1 inmiddels nadat metalist met 1-0 voorstond, maar twee minuten later Mader voor Austria Wien weer gelijk maakte. Snel van uh, tussenstand waar uh, AZ nog uh, geen conclusies aan uh, kan verbinden. Dan mag je dat nooit met tussenstanden. Maar als het 1-1 is na 90 minuten, dan is AZ daar niet veel mee opgeschoten. Uh, ondanks dat het uh, misschien deze wedstrijd wel wint. Maar het gaat er vooral om, AZ moet hier winnen, Metalist moet winnen van de tegenstander uit Wenen. En dan weet je in van wie de nummers 1 en 2 zijn in deze pool. En kan AZ de laatste wedstrijd tegen Metalist met een rustig gevoel gaan aanvangen. Balbezit is er voor AZ, voor Klafan, die de middenlijn oversteekt in de as van het veld. Vervolgens verplaatst, maar heel slordig verplaatst, richting Charlison Benschop. Die bal komt ver achter de invaller voor Roy Berends. En dus mag Balmeu op eigen helft aan de linkerkant gaan gooien. 20 meter of 10 voor de middenlijn. De linksback heeft de bal in zijn hand. Ricardinho. Nou maar zoeken of er ook nog mensen zijn die een bal zouden willen ontvangen. Daar lijkt het eerlijk gezegd niet op. Alleen de man van het schot van zo even dat een opleverde. Doermas biedt zich aan. Die krijgt de bal ook. Kaats. Dan komt er een peer naar voren die door viergever kan worden weggekopt. Opnieuw wordt ingebracht. Weer door viergever wordt weggekopt. Dan op het middenveld wordt opgevangen door Malmö. Nu zet AZ daar wel druk. Zodat ook de bal daar weer helemaal terug moet naar de keeper. En Malmö via het balbezit van doelman Daling dus eigenlijk geen millimeter is opgeschoten. De lange bal van Daling komt op het hoofd van Paulsen. Paulsen naar de linkerkant, Holmen en dan weer Paulsen. Dat ziet er heel aardig uit, dan moet Holmen lopen. En die krijgt ook de paas mee, er valt eigenlijk net niet over de verdediger heen. Er staan er bovendien die van die verdedigers. Dat is wel heel oneerlijk. En Holman stond er helemaal alleen. En zo is het kansloos voor Holman om daar iets mee te doen. We kunnen de zweden weer gaan uitbreken. Het zijn twee spitsen met Larsson en Ranegi, Maar uiteindelijk wordt er goed opgelet gelet door Viergever. Die de bal onderschept en meegeeft nu aan Paulsen. Steekt aan de linkerkant de middenlijn over. En gaat dan eens kijken waar kan het heen. Het is een mannetje die zich dichtbij aanbiedt, dat is Holmen. Die verplaatst dan niet al te snel naar de rechterkant. Daar zijn Rijnen en Benschop samen. Benschop gaat richting de achterlijn, maar doet dat zo slecht... dat er eigenlijk direct een voetje tussen kan van Ricardinho, de linksachter, van Malmö. En er zelfs verplaatst kan worden van de linker naar de rechterkant. Waren het niet dat uiteindelijk de bal op Larsson veel te hard is en hij over de zijlijn gaat, de bal dus. Larsson niet, die blijft gewoon staan, wat ziet nu toe hoe AZ mag gaan ingooien. Dat gaat zometeen balsen doen. Maar Gertjan Verbeek van Beek heeft zich inmiddels wel gemeld, omdat hij niet tevreden zal zijn. Over de eerste 26 minuten van zijn elftal en inmiddels langs de kant toch wel wat aanwijzingen heeft gegeven. bezit voor AZ nu, rechterkant van het veld. Ben Schop, de Antuliaan met de bal aan de voet, kan hem meegeven aan Elm. Wat heeft hij gezien? Nou ja, niet veel. Want hij levert de bal eigenlijk zomaar in bij Malmö. Dat mag gaan uitverdedigen. De kampioen van Zweden dus van 2010. Ik vertelde al dit seizoen is de competitie dus afgelopen. Malmö vierde geworden. Dat viel allemaal een beetje tegen. Want afgelopen seizoen kampioen geworden. Dat was ook voor het eerst in jaren. Terwijl de Ura Negi blijft liggen in de middencirkel. Na een botsing met een van de AZ-verdedigers. En de scheidsrechter zegt nadat nou Viergever is dat geweest er dat tegenaan kwam. Laat ik het spel maar even stilleggen om te kijken hoe het met de heren gaat. Deze lange spits... In het kopduel met Viergever. De herhaling wijst uit dat viergever, denk ik een beetje te laat eigenlijk bij dat duel is. En dan van de achterkant een beetje tegen Ranegi opspringt. En inderdaad lijkt alsof hij hem met zijn hoofd tegen de achterkant van het hoofd van Ranegi komt. Kortom, de Zweedse spits heeft wel enige reden tot klagen. En dat doet hij dan ook. Hij gaat naar de kant. Want hij is behandeld. Ik zie Viergever nog altijd aan zijn gezicht voelen viergever die deze week maar toegaf dat hij een grasallergie had of heeft. nog altijd een inspanningsastma, dat is niet handig voor een voetballer. Hij heeft dus een puffje waarmee hij dus in de rust zeg maar, de luchtwegen open kan krijgen. Het viel namelijk Gert-Jan van Beekhoop die alles meet... dat Viergever het langzaamste herstelde van alle spelers. En daar moest natuurlijk een oorzaak voor gevonden worden. Nou, die is gevonden. Grasallergie. Eh, ik zou oh, zeggen, ga bij Herakles spelen. Dan heb ja, je daar geen last meer van. Kan ook nog. Maar uh, in de zomer is dat allemaal wat nadrukkelijker aanwezig dan in de winter. Maar hij heeft er uh, medicijnen voor die goed gekeurd maar zijn. het is toch eigenlijk een soort lachfilm. Want je hebt een profvoetballer die kan niet tegen gras en niet tegen inspanning. Het nee, is toch nee. een beetje de kanariepiet die zegt, ik, ben, ik kan niet tegen zangzaad. Ja, goed. Bart Veldkamp had ook inspanningsasma. Ah, en werd ja. er wel wereldkampioen mee. Maar het zou inderdaad hetzelfde zijn als wij een zware microfoonangst zouden hebben. Of een fobie ervoor. Moet je eerlijk zeggen. Dat heb ik nooit toegegeven. Maar dat heb ik wel. Toch kan ik aan 29 minuten zeggen dat het 0-0 is. Ja, maar daar zou ik dan nu, niet meer vanuit durven te gaan. Geen idee. We verklappen u de tussenstand straks wel wel een keer. Maar luistert u vooral naar mij. 29 minuten gespeeld. Malmö AZ. Daar komt hij. 0-0. En bij Metalist tegen Austria Wien is het nog altijd 1-1. Nogmaals voor de duidelijkheid. Als AZ vanavond wint en Austria verliest. Dan is AZ door naar de volgende ronde. Vandaar dat we u ook op de hoogte houden van die wedstrijd in Oekraïne. 1-1 dus daar. Doeltrap voor Johan Dalin, De keeper van Malmö. Die bal wordt er ook van de middenlijn doorgekopt. Maar dan heeft Valkenburg een overtreding gemaakt. Die heeft zijn tegenstander het duwtje in de rug gegeven. En een vrije schop komt er dan. Na de overtreding die hij maakt op Moutafzic, een servische middenvelder en een vrij schop van Malmö. Ricardinho gaat die bal nemen, maar geeft al aan dat uh, hij niet weet waarheen. Laat het dan maar over aan Andersson, de routinier. Andersson krijgt de bal terug. Ricardinho meldt zich nu aan de linkerkant. Hij gaat wat diepte zoeken. Wordt overigens niet gevonden, want de bal gaat richting de as van het veld. Waar hij ook gemakkelijk door viergever kan worden weggewerkt. Wat wel makkelijk is, is dat je dan uiteindelijk er ook iets mee kan. Met die bal van viergever, daar is nu geen sprake van. Het gaat over de zijlijn. En de al eerder genoemde Ricardinho is dan weer ver terug om die bal in te gooien naar een van zijn centrale verdedigers. In dit geval is het de jonge Jansson, die speelt naar Vincent. En Vincent weer terug naar Jansson en zo zijn de mannen van Malmö allemaal weer op hun post. Maar worden ze wel vroegtijdig opgejaagd nu door AZ? En gaat dat effect sorteren? Nou, net aan en ja. Want in eerste instantie leek Reijnen nog te laten komen. Maar de tweede ingreep van Viergever is voldoende voor AZ om in balbezit te blijven. Maar het is gezegd, man, probeert de linies echt kort op elkaar te houden. De ruimte kort, de linies kort. En ja, dan moet je dus als AZ zijnde toch echt het baltempo wat verhogen. Wat meer bewegen om er doorheen te komen. En daar slaagt AZ tot nu toe niet in. Nauwelijks iets gecreëerd behalve twee schoten van afstand. 31 minuten en 0-0. Voorlopig staat AZ zo in het veld dat je zegt als je nou hier komt om niet te verliezen doe je eigenlijk alles goed. Als je hier komt om te winnen dan moet er inderdaad nog wel wat verbeteren. Terwijl Paulsen nu in het veld duel komt met Daniel Larsson. En Larsson een overtreding maakt door Paulsen van achter even vast te houden. Nou is hij boos Larsson want hij is dus zo even twee keer naar zijn smaak althans gevloerd door viergever. En toen kreeg hij niks en nu zegt hij nu doe ik een keer wat en dan mag het niet. Maar inderdaad houdt hij uh, Paulsen vast en is uh, vrij schop voor AZ terecht. 31 minuten ruim onderweg. zit dus weer voor de Altmaarders. En nog altijd een 0-0 stand en geven aan de bal. Rijnen aangespeeld aan de rechterkant. Beweging voorin. Nou ja, nauwelijks. Nu gaat wel Benschop. Maar dat doet hij precies op het moment dat Elm de andere kant opdraait en dat niet kan zien. Nu staat hij weer stil en nu paast Elm alsnog. Wat doet hij dat? Via een tussenwegje. Dat tussenweggetje heet Valkenburg, maar die kan de bal niet goed aannemen. En dat gebeurt na 32 minuten. Malmö, AZ is 0-0. 1 minuut over half 8 hebben verkeersinformatie. Nog een file op de A10 Zuid, de ring van Amsterdam. Na een ongeluk tussen Kloop het de Nieuwe Meer en Kloop het Amstel, 5 kilometer lag daar een auto op zijn dak, maar het is allemaal opgeruimd. Op de A28 nog niet, van Assen naar Groningen. Tussen Assen en Fries, daardoor 4 kilometer. De rechterrijfstok is dicht. In het zuiden van het land, problemen op de A67. Eindhoven naar Venlo. Een ongeluk bij Asten, 3 kilometer file. De linkerrijfstok is dicht. De kijkers staan ook in de file vanuit Venlo. Tussen Asten en de Zomeren, 3 kilometer. Goed, gaan we gaan wij weer terug naar de Europa De Malmeu tegen AZ met Bas en Ronald. Zo zie je, maar uh... je moet luisteren. Dan sta je ook nooit in de file. Kijkers staan altijd in de file. Ja, niet alleen kijkers, maar ook luisteraars dus in, in de file. Ja, ik hoorde je even niet, dat was het met het knopje gebeurd. Maar goed, je hebt gelijk, je wilde hetzelfde zeggen <laughs> als ik. Dus dat is wel makkelijk. 33 minuten uh, gespeeld. Malmö AZ kent nog altijd die 0-0 uh, tussenstand als er misschien wel wat gevaar komt voor AZ. Als er een vrije trap genomen mag worden door Malmö aan de rechterkant van het veld. En de centrale verdedigers nu toch ook het lef hebben om over te steken. Die bal komt voor en die wordt maar net naast gekopt. ...door die ene centrale verdediger. Die vrije trap komt vanaf de rechterkant en het is Andersson... ...die toch in betrekkelijke vrijheid uiteindelijk die bal... ...maar net naast de goal komt van Esteban. Die vrije trap komt van Durmas, Durmas en ja, nou ja daar staan er vijf, zes tussen van AZ. En uiteindelijk gaat die bal dus maar net naast de goal. Maar zo is de eerste grote kans dus voor Malmö en dus niet... Voor AZ dat hier dominantie wil uitstralen, maar daar toch niet heel erg in slaagt. Nee, als je zo dekt, dan uh, houdt het vrij snel op. Want als je iemand zo naar de bal laat komen en kan laten koppen... terwijl er toch twee mensen min of meer werkloos omheen staan en denken... nou ja, loopt u anders maar een stukje, ik vind het eigenlijk wel even prima. Dan komen de problemen vroeg of laat wel. Dit verdient de schoonheidsprijs niet. Het zal Verbeek behoorlijke pijn doen ook, want zo wil je ploeg eigenlijk niet zien verdedigen. Dit had een tegengoal kunnen zijn. Nog 12 minuten te gaan in de eerste helft. Malmö AZ nog altijd dus wel 0-0 omdat die bal naast gaat. En Ranegi de lucht in. Tenminste dat wil hij graag. Maar hij staat eigenlijk vast nu in het duel met Elm. Dan gaat Ranegi naar de grond. Weer zegt het publiek massaal dat daar van alles gebeurt. En weer zegt de scheidsrechter dat het niet zo is. Ranegi krijgt van zijn landgenoot Elm nu nog een uh, knuffeltje. Ja wie weet komen die twee straks nog elkaar tegen in de Zweedse selectie op het Europees kampioenschap. Daar waar Elm natuurlijk inmiddels een vaste waarde is. Ranegi niet. Nou ja, oké. Okay, het valt allemaal wel mee, geloof ik. Iranegi heeft twee Interlands gespeeld tegen Oman en Syrië. Dat is er ook niet waar je heel erg trots op bent. He? Dat is waar, dat is waar. Maar tegen Oman en Syrië willen we het allemaal wel eens proberen. Balbezit voor Malmö. Lange bal van achteruit. Spits gevonden. Nee, niet gevonden. Larsson. Omdat die weer een overtreding maakt op Elm. En dan kan AZ weer het balbezit overnemen. AZ is even wat aan het rommelen. AZ is het even kwijt. AZ had al eerder in deze wedstrijd Roy Berends dus moest verliezen vanwege een blessure en moest inruilen. Dat wil ik eigenlijk zeggen voor Charlie Zon Benschop. Aan de rechterkant probeert AZ er nu uit te komen. Met Reijnen de rechtsachter wordt ook wel gezocht maar niet gevonden omdat de bal te hard is. Gaat over de zijlijn. Malmö neemt over via Ricardinho. De bal zit dus voor de Zweden slecht nu, want de overname meteen via Valkenburg, korte 1-2 Elm. En Elm steekt dan de bal het strafdomgebied in, maar die bal is uh, niet te belopen voor Eltidoor. Niet te belopen ook voor anderen die zich daar kwamen melden onder Wie Maher. En rolt dan door in, het, uh, in de handen van de keeper. Het aanvalsspel van AZ is, uh, daar ontbreken de finesses nog een beetje. Het loopt op een of andere manier niet makkelijk. De spelers vinden elkaar niet makkelijk, het is allemaal zoeken. En dat zal ongetwijfeld ook te maken hebben bij het feit dat er dus weer een paar niet meedoen. Dus we hebben dat gezegd, geen Moisander, geen Wernbloom en dan na 20 minuten ook geen Berends meer die dus vervangen is door Benschop. Ja, dan houdt het allemaal een beetje op. En je ziet dat echt terug in het spel van AZ waar het te eh, zwoegen is, ploegen, moeilijk en ja. allemaal niet vanzelf gaat. Stroperig is misschien wel een, uh, een juiste betiteling voor het spel van het uh, in de zwart gestoken halkmaarders. Die nu toch moeten toezien dat uh, zelfs Malmeu er drift erop los combineert, zo rond de 16 meter... En dat eigenlijk wordt toegestaan door de verdedigers van AZ die dan niet happen. Maar wel zien dat het baltempo bij Malmö hoger en hoger begint te liggen. Uiteindelijk gaat het mis. Kan Reijne aan de rechterkant ingrijpen. Meegeven aan Valkenburg. Valkenburg schiet de bal aan tegen Hamad. En dan mag hij ingegooid worden door Reijne namens AZ. Die de bal is over de zijlijn gegaan. Dat doet hij ter hoogte van zijn strafschopgebied Gooit hem terug naar Viergever. Die staat op de 16 meterlijn. Speelt Elm aan, Krijgt hem weer terug. En dan gaat het breed naar de linker centrale verdediger Klavan. Met dit stadion natuurlijk uh, nog een Nederlander gespeeld, heel lang. Ricky Kruis. daarmee werd Malmö in 2010 ook nog kampioen. Tegenwoordig speelt hij weer bij zijn vadergelopen, Volendam. En het uh, balbezit voor Malmö, dat wil uitverdedigen. Dat uh, kan uitverdedigen zelfs, via Hamad aan de rechterkant van het veld. Omdat de AZ-verdediging even massaal de andere kant op keek. Maar de diepe bal dan weer makkelijk wordt onderschept door geven. En de andere kant waarop wordt getrapt was Rijnen trouwens, die daar de bal wegtrapt. Komt wel meteen weer terug. Larsson neemt aan, legt de bal terug op het middenveld. Daar komt de verdediger, Vincent instappen. Die verstuurt dan de paas naar de linkerkant van het veld. Die bal is zo lang onderweg. En bovendien staat de man die hem ontvangt, Doermas buiten spel. Het gebeurt allemaal na precies 37 minuten. Malmö en AZ. Het is in Zweden nog altijd 0-0. We ja, hebben in dit stadion wel meer grootheden gespeeld, hoewel ik Rick Kruis niet als een grootheid wil omschrijven. Maar goed, dat is die misschien voor sommigen wel. Uh, Alfonso Alves heeft bijvoorbeeld bij Malmö gespeeld. Laten we uh, Ibrahimovic niet vergeten. Die andere Dalin, Outstraits International. Liedmanen, nog een kortere tijd. Kortere tijd Toivonen en Mastorovic. Uh, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar het zijn namen die in elk geval ook actief zijn geweest in de Nederlandse competitie. en allemaal. Een korte of langere periode in dit prachtige blauw van Malmö hebben gespeeld. Eltidoor wordt nu gezocht en zelfs gevonden. Alhoewel, uh, ja, eerste balbezit, eerste aanname is goed. Maar dan moet hij wel een soort mannenbandengevecht gevecht met uh, twee centrale verdedigers uitvechten. En dat legt uh, de grote Amerikaan dan toch af. En dan kan hij dus uitverdedigd worden door Malmö. Na 38 minuten met die 0-0 stand. Lars Zonde verspeelt de bal, verkwanselt hem eigenlijk. Daar waar AZ nu hetzelfde doet met Rijnen die de bal wel heeft in dat duel... Twee stappen naar achteren doet en denkt kom nou loop ik eens vrolijk met de bal terug naar mijn eigen keeper. Maar dan even de zijlijn over het hoofd heeft gezien. En een ingooi voor Malmö is het gevolg 38 minuten. En via Doermas aan de linkerkant die Ricardinho dan het werk laat doen komt dan de ingooi. Doermas zelf loopt weg. De Braziliaan met de bal boven het hoofd. Beweging op het middenveld. En uiteindelijk wordt daar Doermas zelf gevonden die de bal terugkaatst. Er staan achterin niet zo gek veel mensen meer omdat Ricardinho de linksback dus de... In Goornam, AZ herover de bal. Maar de paas van achteruit van viergever belandt dan eigenlijk weer een beetje tussen Eltidoor en Benschop in. En rolt dan weer over de zijlijn. Nee, het is AZ in de eerste helft nog niet gegeven om echt de grip op deze wedstrijd te krijgen. De Zweedse tegenstand is niet geweldig. Dat moeten we erbij zeggen. Zodat het een beetje een uh, tamme wedstrijd is eigenlijk nu al 39 minuten lang. En de stand 0-0 ook niet gek is. Esteban heeft de bal gekregen van Palsen. Speelt hem richting de middencirkel. Waar er veel moeite wordt gedaan om aan te nemen door de kleine Maher. Maar die kleine beetjes gaan wel heel hoog. Te hoog volgens de Noord-Ierse scheidsrechter. En daar heeft uh, Albien wat last van. Want die krijgt een uh, tik van uh, de punt van de schoen. En het uh, gevaarlijk spel is afgevloot. En dus komt er uh, zo'n vrije trap aan voor Malmö. In de middencirkel dus in uh, de as van het veld. Net iets, een beetje of twee over de middenlijn. Albien voelt nog even aan het achterhoofd als hij uh, positie kiest in het stadsomgebied van AZ. Waar er toch heel veel van Malmö inmiddels naartoe zijn geschoven. En het is Hamad die de vrije trap gaat nemen. Nog eens even aangeeft hoe dat dan moet gaan gebeuren. Zal hem ongetwijfeld hoog in dat strafsomgebied gaan deponeren. Nou, dat gebeurt ook. Centrale verdediger Andersson kopt hem dan naar voren. Althans, vanaf de linkerkant van het strafsomgebied weer naar binnen. Maar dan wordt hij opgevangen door Esteban. Het zal AZ nog niet vaak overkomen. Dat is vanavond wel het geval. Dat het met corners en vrije schop het gevoel heeft dat het de onderliggende partij is. Veel lengte. Bij de Zweden voorin eh, met centrale verdedigers. Nou ja, Raneki hadden we al genoemd. 1,96 meter. 96. Kortom, alles wat daar hoog voor dat doel komt van Esteban is eigenlijk wel gevaarlijk. Zeker als AZ dus met Wernbloem en Moisander ook nog echte serieus goede koppers mist. Terwijl nu Valkenburg probeert zijn tegenstander Ricardo om te jagen. Dat lukt wel, maar evengoed komt AZ niet aan de bal. Dat gebeurt 10 meter verderop alsnog, maar duurt niet lang. Dan komt er toch nog een trap naar voren van de Zweden. Die komt voor de voeten van Larsson. Die er dan via 4-gever over de zijlijn speelt. Halverwege de Alkmaarse helft. Terwijl de slotfase van de eerste helft inmiddels loopt. 41 minuten is aan de gang. En ingooi voor Malmö. Het Ricardinho. Het balbezit op de helft van AZ. Dan komt de verdediger Andersson inschuiven. Die schiet de bal vervolgens van een meter of 30 op goal. Daar zit dan logischerwijs iemand van AZ tussen. Afvallende bal opgevangen door Benschop. Maar op eigen helft zodanig opgejaagd door Ricardinho. Dat hij terug moet naar zijn keeper Esteban. En die geeft hem dan maar weer eens mee aan de centrale verdedigers. In eerste instantie viergever, in tweede instantie Klavan. En als Klavan dan aanneemt aan de linkerkant, dan weet je dat Palsen inmiddels de diepte al heeft gezocht. Palsen die definitief gaat vertrekken bij AZ, dat zou nog maar eens zo in de winterstop kunnen zijn. Omdat Aston Villa wel een dikke som voor hem over heeft en hem niet zo goed vindt verdedigen. Maar wel lekker vindt dat de man ijzeren longen heeft. En bang is dat ze als ze wachten tot het einde van het seizoen, als Paul zijn transfer vrij is, dat er misschien nog meer kapers op de kust zijn. Ze willen hem dus graag hebben. Dat had Pauls een paar jaar geleden er ook niet gedacht. Terwijl Holman, ook al een man die gaat vertrekken bij AZ in de winterstop, dan wel aan het einde van het seizoen. De bal in de voeten speelt van de Zweedse verdedigers. Die er dan proberen uit te komen met een bal richting Larsson. Maar dat is dan weer goed verdedigd door 4 het wordt eigenlijk gekker en gekker daar bij AZ achterin. Nu ik er eens over nadenk met een centrale verdediger die dus niet zo goed tegen gras kan en tegen inspanning. En een linksback die niet kan verdedigen. Kortom, het is heel mooi. Het is een wonder eigenlijk dat je daarmee bovenaan staat. En een rechtsback die eigenlijk centrale verdediger is. Ja, maar ja, dat is in ieder geval een verdediger nog. Dat ja, vind ik wel heel wat. Uh, het is ongelooflijk knap dat in ogenschouw genomen dat na 42 minuten AZ stand houdt tegen de Zweedse kampioenen. Dat het nog altijd 0-0 is. Een hakje van Maher. Nou ja, dat had iedereen in de gaten behalve Valkenburg. En nu ligt er wel ruimte voor de Zweden op de counter. Larsson schiet en een redding is er van Esteban. Die de bal tot hoekschop verwerkt. Zelf lijkt het niet eens tevreden is over die redding. Schot was gevaarlijk en draaide helemaal weg naar de verre hoek. Wat geeft de Zweedse fans hoorbaar weer wat. Uh, ja, plezier, want zoveel hebben ze toch niet gezien van hun ploeg. Dit was een aardige uitbraak van de Zweden. Wellicht dat Larsson, achteraf is het altijd makkelijk, wat te vroeg schiet. Want er waren toch nog wat meer smaken voor homen. De van Esteban is wel goed en hij zal blij zijn met zijn eigen optreden. Wat minder met het optreden van die vier voor hem. Want er was natuurlijk wel heel veel ruimte voor Esteban of voor Larsson om te schieten. De corner komt vanaf de linkerkant, blijft hangen voor de goal. En kan uiteindelijk dan door Palsen worden weggewerkt uit het Strasomgebied. Maar onmiddellijk weer terugbezorgd. Bij, uh, wie is dat? Hamad aan de, nee dat is Ricardinho aan de linkerkant. Balletje onder de voet zoals een echte Braziliaan dat uh, hoort te doen. Maar dan verliest hij hem aan een stugge Australiër die ermee aan de wandel gaat en uh, aan de wandel blijft. Ja, een echte Braziliaan gaat dan maar een jaartje halen en denkt het zal allemaal wel. Dat doet deze niet. AZ komt wel nu met uh, Rijnen en heel veel andere mensen voor het doel. Er komt de voorzet, daar is door dichtbij. Nou ja, wat heet, het schildert wel een metertje op anderhalf. Was toch een mogelijkheid voor AZ en deze tegenstoot na dus dat foutje van de Braziliaan. Die dat het allemaal op de circus manier te kunnen doen. AZ nog altijd in balbezit. Zou opnieuw een voorzet kunnen komen vanaf de rechterkant. Maar komt die voorzet er ook? Elm wil van afstand schieten als hij de bal op 18 meter van het doel krijgt. De bal via een tegenstander dan uiteindelijk in de handen schiet van Johan Dalin. Een uitbraak van AZ in zekere zin. In de kiem gesmoord. Want hier had meer ingezeten. Maar het kwam er niet uit. Anderhalve minuut voor rust. En Elm schiet naar hem al gewoon een bal die stil ligt. En niet een bal die in beweging is. Het is de bal van de spelhervattingen. Hij heeft er acht in liggen, één corner, drie penalties en de rest vrije trappen. En hij benutte volgens mij ook nog een penalty tegen Malmö in de eerste wedstrijd. Daarna gaat ook nog een middenvelder die niet, liever niet tegen een bal schiet die beweegt. Ja, dus, hij dus oh. uiteindelijk een heel curieus elftal met nu Benschop en rechtsbuiten die liever spits speelt. Met Maher die liever niet aan de linkerkant speelt. Met Elthidoor die niet fit is en een keeper die pas op zijn 17e begonnen is. Het is een uh, mirakel dat dit elftal de weg naar Malmö heeft gevonden. Ja, het is echt ongelooflijk. <laughs> het is goed dat ze met Transavia gevlogen zijn. En niet zelf. Een minuut nog tot de eerste helft. Alle gekheid op een stokje. Dat is een mooie uitdrukking. Er wordt gevoetbald dus nog een minuut in de eerste helft. En Malmö krijgt een hoekschop. Het goede nieuws komt uit Oekraïne trouwens. Daar is Metalist op een 2-1 voorsprong gekomen tegen de voornaamste concurrent van AZ in deze pool. Austria Wien. AZ zal om zich vanavond te plaatsen voor de volgende ronde dus wel zelf even moeten winnen. Hoekschop komt vanaf de linkerkant. Hamad is de man die hem neemt en weggekopt door de... Even kijken, verdediging. Dat is Elm die hem wegkomt op de eerste paal. Komt opnieuw voor, tenminste dat zou Hamad heel graag willen. Maar die bal stuitert op en raakt hem volkomen verkeerd. Dan wil AZ gaan uitverdedigen En kouteren. Maar blijkt de kleine Maher tegen zijn tegenstander te hebben opgesprongen. De bal niet gezien, de tegenstander wel. En een vrije schop nog op de Alkmaarse helft voor uh, Malmö. In de dying seconds van het, uh, van het eerste bedrijf uh, met Aubin daar nog achter. En natuurlijk, nu zal iedereen bij Malmö denken... ...kom, we schuiven wat op naar voren. De speaker kondigt aan dat er nog een minuutje bij komt. En dan hebben we het ook echt wel gezien wat betreft deze eerste helft. Maar hij wordt in de rug gelopen door... Um, ...wie is dat? Doermas. Doermas met een voorzet vanaf de linkerkant. Weggewerkt door AZ. Maar AZ kan geen bal bezit houden. Dan wordt er vanaf een meter of 40. Op goal geschoten, nou laat het 35 zijn. Schot gaat uh, heel hoog over. Het is van uh, Ricardinho, de al eerder genoemde Braziliaanse artiest. Die toch maar slechts linksback is in dit elftal van uh, Malmö. Esteban gaat die bal oprapen, weet dat er nog een uh, half minuutje gespeeld moet worden. En gaat hem nog een keer trappen richting Tidor. 20 seconden nog over van de extra tijd. Nog één duel op het middenveld. Nog één kans wellicht als AZ het heel snel doet. Maar de bal gaat over de zijlijn nadat Reinen het kopduel eigenlijk verliest. Maar er op deze manier dus toch nog een ingooi aan overhoudt. want de scheidsrechter nog de opdracht krijgt om wat meters terug te lopen nu voor het nemen van de ingooi. Dat is gelukt. Als AZ nog in de buurt van het doel wil komen moet de bal daar nu naartoe. AZ wil dat blijkbaar niet want speelt de bal terug op de eigen helft. En dan gaat de Noord-Ierse scheidsrechter nu een einde maken aan de eerste helft. 0-0 Malmö tegen AZ. Grote kansen hebben we nauwelijks gezien en al zeker niet van AZ. De beste kans was nog een kopbal van een centrale verdediger van Malmö. Dat had 1-0 voor Malmö kunnen zijn, maar werd het niet. 0-0 rust. and working my way back to you. Het is tien voor acht, we zitten in de rust van uh, Malmö AZ, 0-0. Straks de andere tussenstanden in de Europa League. Eerst even een andere heikele kwestie. Uh, de rechtbank in uh, Utrecht die deed vandaag uitspraak in uh, de bodemprocedure... die vier top badmintonners hadden aangespannen tegen de badmintonbond... De uitspraak heeft te maken met uh, dat lang uh, slepende conflict... waar u misschien wel eerder iets over heeft gehoord, over de recordsponsor. De spelers willen met uh, materiaal van hun eigen uh, sponsor spelen... en niet met records van de sponsor van de bond. Nou, dat mogen ze wel, zegt de, re de, de rechter vandaag. Voorzitter Ted van der Meer van de Bond. Goedenavond. Goedenavond. Wij tutoëren elkaar, want we kennen elkaar al een tijdje door je werk... voor Langs de Lijn. Uh, ja. Even over die, die, die uitspraak. Wat vind je daarvan? Uh, nou ja, het is misschien wel een begrijpelijke uitspraak. Drie van de vier spelers hebben dat gewonnen. En met als belangrijkste argument dat ze uh, dat de bond, zeg maar, mijn voorgangers... die hadden eigenlijk nooit die spelers uh, moeten proberen over te halen... om hun huidige contract op te zeggen. Want dat is een heel bepalend punt in de uitspraak geweest. Men had de bestaande contracten moeten respecteren. En dat is niet gebeurd. Dus dat betekent dat de volgende keer als er een contract wordt afgesloten... het anders moet? Ja, de uitspraak is heel interessant, want... De, de bond heeft nog steeds, elke sportbond zo te zien... ...heeft nog steeds het recht om, uh, om een exclusief contract af te sluiten. Want er staat in, uh, in de uitspraak ook ergens dat uh, als het contract afgelopen is... ...of als een speler geen contract heeft dan mag de bond opleggen dat ze met onze materialen moeten spelen. Dus ja. de spelers moeten met onze materialen spelen. Als wij dat zouden willen tenminste. Ja. ja, want dat is natuurlijk nu de vraag. Het is natuurlijk ook een principe kwestie. Hè? Uh, uh, want ik kan me ook voorstellen nu dat de spelers die graag met hun eigen materiaal willen spelen... nou ja, die, dat mogen ze. Maar ik kan me voorstellen dat het jullie sponsor daar dan weer niet blij mee is. En dat er misschien wel in een contract iets is opgenomen als een boeteclausule of zoiets dergelijks. Dus dan hebben jullie een probleem als bond. Nou ja, kijk wij, wij vinden als nieuw bestuur van de Badmintonbond vinden wij dat spelers ook met hun eigen recht moeten kunnen spelen. Uh, en uh, dat betekent ook dat wij al voordat deze uitspraak kwam met JONEX, want dat is onze hoofdsponsor, een deal hebben gemaakt over de Europese kampioenschap in Amsterdam in 2012 in februari. Daar mogen de spelers al spelen met hun eigen uh, record en logo erin. Dus wij waren al bezig om het op te lossen. Ja, maar dat kost jullie geld. Kan ik me voorstellen? Want JONEX ja, is natuurlijk niet geld. Wij, wij, nou ja, we krijgen minder sponsorgeld binnen. Ja, dat is waar. Maar daar hebben we er voor over. Ja, uh, goed, jullie zijn er dus uitgekomen. <coughs> Alle uh, plooien zijn nu gladgestreken, dus nu is het goed. Nou ja, nee, kijk, het is altijd zo als je, als je als bond een paar jaar ruzie maakt met je spelers, uh, en zo zien de spelers dat wel, en zo is het ook wel echt natuurlijk, het zijn geen persoonlijke ruzies, maar er lag een groot conflict met de bond. Dan moet je ook weer een tijdje gaan, uh, nodig gaan hebben om de plooi weer glad te strijken. En ik ben zelf als voorzitter erg hard bezig om met de spelers in gesprek te komen. Ik heb trouwens een prima relatie met, ze, met me, maar goed, er lag een, een, een conflict over het racket, en we moeten nu weer om speaking terms komen, dat zal echt wel een tijdje duren, maar ik hoop wel dat in februari in Amsterdam is sporthallen Zuid dat we dan toch wel de meeste spelers over de streep hebben kunnen trekken weer. Ja, want wat is het probleem dan? Want juridisch gezien is alles in orde nu. Ja, dat is ook zo, maar er zit natuurlijk er zit tussen die oren natuurlijk wel iets bij sommige spelers van ja, ze hebben ons een beetje proberen te flikken. Ik kan me dat wel een beetje voorstellen, menselijk gezien. En uh, Nu hebben zij gewonnen. Dat punt hebben ze gewonnen. Dus in die zin zou je zeggen, alles is weer oké. Okay. Dus ik hoop ook dat het in de praktijk zo is. En, en ik, ik zal mijn uiterste best doen. Want in het ergste geval wordt er dan een toernooi gespeeld zonder de topspelers? Nou, dat verwacht ik niet. Dat kan ik me niet voorstellen. Als je dus een rechtszaak aanspant en die win je... dan ga je, kan je toch moeilijk zeggen, we gaan niet in oranje spelen. Want hm. daarmee zou je ook blameren als speler, toch? Ja. Ja, nou ja, goed, ik kan me ook voorstellen dat je als je sporter bent... dat je sportief voor het hoogste gaat Precies. en dan graag erbij wil zijn. Maar dat, ja. daar zijn we het wel over eens, denk ik. Jullie ja, hebben zaterdag precies. nog een vergadering ja, met het bestuur, begreep ja, ik. Dan uh, we in het bestuur, ja. Wat wordt daar besproken dan? Nou ja, dan, kijk, dan moeten we echt alle consequenties zien. Kijk, ik heb zelf ook maar globaal de uitspraak gezien met de hoofdpunten. En uh, wij hebben in ons bestuur hebben we gelukkig een jurist... Een advocaat zitten die echt van de hoed en de rand weet. Die gaat dit natuurlijk tot in de in, in, achterde punt en de komma bestuderen. wat echt alle consequenties zijn. Uh, en hoe we erin staan. Want kijk, we hebben natuurlijk ook nog wel een probleem. aan de andere kant, nu met Jonex natuurlijk, wellicht. Dat kan ook zijn. dat Jonex denkt van. ja, maar wacht eens even. als er allemaal zaken worden gevoerd. die, die de bond ook nog gaat verliezen. over een contract wat wij hebben met, met Jonex. dat Jonex daar ook wel even het naadje van de kous wil weten. Dus wij willen zelf ook onze positie bepalen. en ook die richting onze sponsor. We zijn heel blij met onze sponsor. Yonix is echt een fantastische sponsor. En die moeten we ook tevreden houden. En andersom ook natuurlijk. Ja, ja want het, nou, je kan me voorstellen dat zij inderdaad het contract willen herzien... en dat het gewoon jullie minder geld oplevert. Ja, zou kunnen. En dat, dat zouden we ook normaal en acceptabel vinden, hoor, ja. trouwens. Maar we hopen wel dat we die sponsor houden. Want het is niet makkelijk voor een sport als badminton... Uh, om makkelijk en grote sponsors te vinden. Nee, goed. Uh, Dank je voor nu. Ted van der Meer, een probleem dat eindelijk uh, lijkt te zijn opgelost. Op details na. Nou, is dat een goede samenvatting? Ja, maar ik zou hem wel uh, elke dag weer net als Kruis gewoon elke dag over badmintonproblemen ja. op de radio. Dat ja. lijkt me echt leuk. Ja, ja, zijn mensen het wel snel zat, hoor. <laughs> Moet je niet willen. Kru Kru Kruis nog niet, uh, Robert. <laughs> Dankjewel, Ted. Oké, okay, hoor je. Yeah. Uh, Ted van der Meer was dat over die heikele zaak... met betrekking tot de records, sponsor van de Bond en van uh, de spelers. Dat lijkt dus nu opgelost. Mario Been heeft zijn contract bij Racing Genk verlengd tot de zomer van 2014. Dat heeft de Belgische kampioen bekendgemaakt. Been werd vroeg in het seizoen aangesteld als vervanger voor de opgestapte Frank Verkouteren. En kreeg toen een contract tot het einde van het voetbaljaar. Hij presteert een beetje wisselvallig, Been. Maar desalniettemin is zijn contract dus toch verlengd. Dan Deuropoli, de ik had het u beloofd. In groep G Malmö tegen AZ 0-0 en Garkov tegen Austria Wien 2-1. In uh, groep H uh, Sporting Braga tegen Birmingham City 0-0. En Maribor tegen Club Brugge eh, 1-0. Het is daar hartstikke spannend. Brugge, City en Braga hadden voorafgaand uh, aan dit duel, aan deze wedstrijden. Allemaal zeven punten uit vier wedstrijden. Dus het kan nog alle kanten op daar. In groep I, Celtic tegen Atletico Madrid, 0-1. Stadenren tegen Udinese, 0-0. Ook daar kunnen Madrid, Udinese en Celtic allemaal nog door. En dan in groep A, daar is de wedstrijd Ruben Kazan... tegen Shamrock Rovers al afgelopen. Uitslag 4-1, om vijf over negen begint de Tottenham Hotspur thuis tegen Paok Saloniki. Overigens, uh, ook in die uitzending zometeen in, nou, tussen 9 en 10 is BNN... en tussen 10 en 11 zijn wij weer terug. Klinkt ingewikkeld, is het niet. Natuurlijk ook uh, verslag van uh, de wedstrijd van uh, Legia Warschau tegen PSV. Maar dat is pas uh, later op de avond. Wij concentreren ons eerst nog even op het duel van AZ bij Malmö Reust... Uh, over een kleine 10 minuten afgelopen. En dan zijn wij terug met het vervolg van die wedstrijd. Dat doen we na het nos van 8 uur. Dag tot zo. NOS langs de lijn op één. Oranje en het EK Voetbal 2012. Robben met Van Persie voorin. Nou, schiet maar eens, Robben, schiet maar eens, ja! maar. Vrijdagmiddag vanaf 6 uur in het NOS Radio 1-journaal.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 Alleen bij je Libris boekhandel. Grijze Zielen van Philip Claudel voor maar 4,95. Dit is Radio 1.